Goedenacht, nachtbrakers, dus uurtje 2 tot 5 uur ben ik bij je. En um, ja, nachtbrakers, verenig u hier op Radio 1, de plek waar alles samenkomt. Iedereen die zijn ogen nog open heeft, is echt van harte welkom. Of je nou niet kan slapen of, uh, of, of nog in de kroeg staat waar ze de radio hebben aangezet, lijkt me een beetje een rare kroeg, maar uh, het zou zomaar kunnen. Bel 0800 1121. En uh, je kan ook op, op, de, op de website trouwens, hè, als, je, als je thuis bent www.radio1.nl En dan kan je meeluisteren en kijken naar uh, het programma Nachtbrakers. Uh, het is midden in de nacht, hè. Het is, uh, het is drie minuten over vier. En um, ja, ik ben nog wakker omdat ik een radioprogramma presenteren op Radio 1. Maar waarom ben jij nog wakker? En wat heb je gedaan vanavond? Ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal van de nacht. En ik uh, riep toen net al op om um, ja, de soundtrack ook van je avond te laten horen. Dus um, wat heb jij gedaan vanavond? Of, of wat heb jij gedaan deze week? En je, de, je denkt eraan terug en je denkt van... Oh, die plaat die, die illustreert echt precies wat ik heb meegemaakt deze week. Of wat ik heb meegemaakt vanavond. Laat het me weten. 0800 1121 kan je jouw plaat aanvragen. Die, uh, die bij jouw nacht past of die bij jouw week past. En uh, om een beetje een duit in het zakje te doen. Uh, toen ik deze show ging voorbereiden. Toen uh, ging ik even terug bladeren in mijn gedachten. Wat heb ik gedaan van de week? En toen kwam ik op uh, maandagavond was ik in Groningen. Er uh, was een concertje in, uh, in, in de Vera. Dat is een, uh, ja, een, een, een pop. Een zaal, een beetje het paradiso van Groningen. En uh, daar was een speciale avond waar uh, drie beentjes optraden. En een van die beentjes was het Australische Temper Trap. En uh, ik was daar voor BNN, dat was een speciale avond. Ik was tweeënhalf uur lang in de trein trouwens. Ik woon in Amsterdam, tweeënhalf uur lang in de trein. En maar rij, en maar rij. Gelukkig had ik een boekje bij me. Uh, maar het was het s'avonds was dat concert, want dat gebeurde natuurlijk s'avonds. Dus ik dacht van, weet je, ik ga niet meer terug met de trein. Ik heb lekker, want mijn vriendinnetje was ook mee. We hebben lekker een hotelletje geboekt. We hebben lekker daar uh, bij de Martini-toren in de buurt gewoon lekker gelegen. En uh, na dat concertje zijn we nog even de kroeg in gegaan. We hebben wat biertjes gedronken. En, ja, Vladdenrak heb ik gedronken. En nog nooit van gehoord, maar het blijkt dus een typisch Gronings drankje te zijn. Een beetje jeneverachtig iets is het, maar dan met citroen en kaneel. Nou ja, en uh, het is een beetje een soort shotje, dus het, het was erg gezellig. Uiteindelijk een uurtje of drie lag ik in, uh, lag ik in mijn bed en uh, echt een topavond gehad. Uh, maar het beetje dat er dus optrad te was Temper Trap en um, zijn wel een heel mooi liedje gemaakt. En dat is dus een beetje mijn soundtrack van de week van mijn nachtelijke avontuur dat ik deze week heb meegemaakt. En dat uh, is deze plaat, The Temper Trap met Sweet Disposition. daar gehad in, uh, in het Groningse. En uh, zij tralen erop. The Temper Trap Sweet Disposition. Nachtbrakers, BNN Radio 1. En uh, ik roep de hele avond op voor mooie verhalen over buitenlandse avonturen. Maar ook wat je deze week hebt gedaan. Zometeen uh, Peter aan de lijn. Uh, Peter die, uh, die heeft zijn lievelingsplaat bij de avond uitgezocht. Dat hoor je zometeen. Maar eerst even naar Marjan. Want Marjan, jij bent ook lekker aan het uitgaan, hè? Klop, Frank. Waar sta je? Ik ben lekker uit het Ik sta nu midden op het Leidseplein. Hé, ah. hey, um, ik, ik had jou van de week even gesproken. En toen zei je van, ik ga zaterdagavond naar de opening van het Stedelijk Museum. Ja. En ja, ik, ik, ik vind dat hij is tien jaar dicht geweest ongeveer, toch? Nou, acht jaar geloof ik. Acht en een half of zo. Ah, oké. Okay. Maar, uh, hoe was het? Want het was best wel een dingetje dat hij weer open ging. Ja, het was zeker wel een dingetje. Het was echt heel erg gaaf. Um, ik werk sinds februari als conservator in een opleiding bij het Museum En sindsdien zijn we echt al helemaal alleen maar met die opening bezig. Dus uh, mensen zijn er echt al maanden en maanden keihard voor aan het werken. En vandaag was gewoon de dag, het was die idee. En uh, het is allemaal heel goed gegaan en het museum is vanaf morgenochtend open. Voor het publiek, want vandaag was het een speciale het opening. Ja, vandaag, ja, vandaag was de opening met koningin Beatrix Oei. en allemaal uh, hoge pieven en nou, vooral heel veel rijke mensen geloof ik. Ja. Maar, uh, veel, veel oude, witte, rijke mensen, maar het was wel heel erg leuk om erbij te zijn. En wat gebeurde er dan allemaal? Waren er sprekers? Was er muziek? Wat, wat, hoe ja. ziet dat eruit? Ja, nee, Er was een uh, performance van Rory Pilgrim, een hele jonge uh, Engelse kunstenaar. Die had een performance gemaakt met, uh, met ook hele jonge mensen en een koor erbij. Heel mooi, die gingen een soort lied zingen en toen moest koningin Beatrix aan een doek trekken en toen kwam er een doek en toen stond er open en toen kon iedereen naar binnen. En binnen waren er uh, nou ja performances en uh, ook muziek en ballet en dans en gewoon die fantastische kunstwerken allemaal. Ja. ja ik, uh, ik ga zo meteen nog even bellen met Juri Honing. Hij is een uh, groot fan van uh, Andy Warhol en er hangen ook dingen van Andy Warhol. Dus dan ga ik het zo meteen ja. nog met hem over hebben. Ja, klopt. Uh, hij is ook geweest bij die opening. Maar jij ja, bent uh, tot te laat. Duren dat dan? Want je bent nu op het Leidseplein en niet meer bij de ja. opening. Het duurde tot een uurtje of elf ongeveer. En uh, toen werden we echt de zalen uitgebonjourd Want ik wou nog allemaal misschien een rondje laten zien. Dus we hebben echt ongeveer gerend door de museumzalen, want iedereen stond natuurlijk al lang te drinken in de hal. Uh, maar nee, op kwart over elf was wel echt iedereen het museum uitgeveegd. Dus toen uh, zijn we de stad ingegaan. En nu ben je de opening, want het is allemaal goed gegaan, ben je het aan is het, het vieren goed ja, nou, mijn, mijn, de meeste collega's die zijn eigenlijk allemaal naar huis. Want oh. die hebben gewoon de, de afgelopen week zo ongeveer in het museum gewoond. Uh, en die vielen allemaal om van de slaap. en uh, Dus ik heb een andere partycrew gevonden waarmee ik uh, nou, het, in, in mijn eentje eigenlijk nog lekker aan het stieren ben. Heel goed. Hé, hey, dankjewel dat je even mocht bellen, Marjan. Want ik was benieuwd hoe het was gegaan bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ja, oké, okay, leuk. Nou, top. Uh, fijne avond nog. Geniet ervan. Ja, van. jij ook. Dankjewel. <lacht> Doeg zometeen dus nog eventjes bellen met uh, Judy Honing. Hij is een uh, groot fan, hij is bekend saxofonist en, bekend, uh, en uh, een groot liefhebber van uh, Andy Warhol. Ja, en uh, dan moet ik natuurlijk eventjes bellen. En natuurlijk de plaat de platen draaien die erbij hoort, de Velvet Underground. Dat zometeen. Um, en uh, je kan nog steeds je lievelingsplaat aanvragen die bij jouw avond past. Uh, 0800-1121, 0800-1121. Ja, ik, uh, ik blijf ook maar doorgaan met oproepen, want ik vind het heerlijk om gewoon uh, te blijven oproepen. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Dus uh, daarom uh, Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. <middels> Ik dansen op je zaterdagavond. Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Ik had het uh, toen net met Marianne er al over, over de opening van het Stedelijk Museum. En ik, ik, ja, ik mocht hem eventjes bellen, want uh, er hangt dus ook kunst van Andy Warhol in het... Uh, ik mag Andy Warhol trouwens niet bellen, hoor. <laughs> maar uh, iemand die er heel veel verstand van heeft. Want er hangt kunst van Andy Warhol in het museum. En ja, ik vind zijn stijl echt heel erg vet... Je hebt, je hebt die soepblikken en die coca-cola-blikjes die hij heeft geschilderd. En nou ja, daar een beetje eigenlijk de draak met de, met, met de huidige kunststak toen. Uh, Jury Honing die is een bekend saxofonist en weet ook heel veel van Andy Warhol. Goedenacht, Jury. Goedenacht, hallo. Ja, ja, jij was bij die opening vanavond. Heb je zijn werken gezien ook nog van Andy Warhol? Of kon je daar hey. niet bij? Uh, jawel, natuurlijk. Er uh, hangt niet zo heel veel in het stedelijk, maar in ieder geval één favorietje, dat is Belfur 2. En uh, dat is zeg maar werk uh, uit de serie, als ik me niet vergist, die Death and Disaster. Uh, er zit ook een serie foto's tussen van iemand die op de elektrische stoel zit, een auto ongelukkig op. En wat Warhol deed als eerste, wat hij heel goed zag, was dat hij uh, één beeld dat vrij gruwelijk was. En in die tijd, uh, dat was een nieuwe trend zeg maar in New York in de, in de begin 60e jaren, was dat dat geweld allemaal in beeld werd gebracht door de media. En dat heb je verveelvoudigd. Uh, met als doel het uh, abstracte te maken en misschien ook als relativering naar de media toe. Ja, want ik zag een werk ook, um, dat, dat er dus, nou ja, of zo'n zo, zo persfoto van een ongeluk volgens mij op straat... en dat zie je dan twaalf keer achter elkaar en onder elkaar staan. Ja. Dat is zo'n ja. voorbeeld daarvan. Nou, je, je, je moet het plaatsen in de tijdsgeest. Het world die komt op als, ik uh, hij is van de pop samen met Roy Lichtenstein. Dat is die man die uh, al die, uh, zijn striptekening zeg maar, heel uitgegroot na schilderd. Mm -hmm. dat, dat kennen veel mensen wel, denk ik, met al die stippeltjes. En die twee jongens die waren eigenlijk een reactie op twee uh, grote schilders die voor hun eigenlijk de dienst uitmaakten. Willem de Koening, oorspronkelijk Rotterdam en die naar New York is gegaan. En uh, Jackson Pollock. En dat was de gevestigde orde en dat was zeg maar abstracte kunst. Heel abstracte kunst en als antwoord daarop kwamen uh, Liechtenstein en world aanzetten met uh, populaire kunst, pop art. Ja. Kunst die voor iedereen te begrijpen is. Ja, want hij is toch ook van die soepblikken en van die Coca-Cola uh, blikjes ja, hij, die hij dan... Hij, heeft, uh, hij had een enorm talent om, uh, om de tijdsgeest waarin hij leefde te vatten in één beeld. En op zo'n manier dat iedereen meteen begreep waar het over ging. Uh, en dat heeft hij in heel veel dingen gedaan. Hè. Hij heeft later ook gezegd dat uh, everybody will have his own 15 ja. minutes of fame. Nou ja, dat is, dat is eindeloos gequoten daarna, omdat uh, uh, ja, dat de helft van de tv-programmering op dit moment op die manier werkt. Ja. Nou ja, zeker ook, want, want ik, ik las die quote inderdaad van hem. En toen dacht ik ook naar de tijdsgeest van nu, met YouTube bijvoorbeeld en zo. Ja. Is het daar ook aan te linken? Ja, nou, is het ook aan te linken, het is aan alles te linken. Het is nu, kijk, Iedereen is overal. Dus de hele nieuwe media, die, is ook nog steeds, die kun je er ook nog steeds aan vasthaken. Uh, en, en mensen zijn vaak, uh, ja er zijn eindeloos, schier eindeloze rij mensen die dan voor heel even heel bekend zijn. Uh, uh, uh, ja, dus het blijft maar opgaan, die vriend. Hij was ook, uh, want, want daar ken ik hem eigenlijk vooral van, van zijn uh, muziekkant. Want hij heeft de, de platenhoes van de Velvet Underground ontworpen met die banaan erop. Van ja. uh, um, de Velvet Underground, uh, hoe heet het allemaal ook alweer? Met Nico? Uh, ja, de Velvet Underground met Nico. Ja, dat is, dat is zijn, zijn ding. Hoe, hoe, was zijn, hoe was zijn verhouding met, uh, met de Velvet Underground? Uh, nou, die was aanvankelijk heel inspirerend. En uh, uh, ik denk dat hij was erg geïnteresseerd in Lou Reed. En in Nico als zangeres die hij er zelf bij geplaatst heeft. Die bent zelfs op er eigenlijk aanvankelijk helemaal niet zo op te wachten. Nee. En uh, hij heeft ongeveer een jaar is hij bezig geweest met die groep. Met ook een heel klein beetje eigen geld erin gestoken. Om te zorgen dat, uh, dat ze het gingen maken in New York. En na een jaar klapt het uit elkaar... omdat Blue Reed uh, zijn eigen dingen ging regelen. En ook voor de self Underground. En toen... Uh, uh, ja, dat vond Laurel niet zo leuk. Dus toen raakte ze geboeieerd voor enige tijd. Dus het is later wel weer goed gekomen. En hij heeft dus die... die nou, ik denk een van de meest bekende platen... hoe ze ooit ontworpen, toch? Met die bananen erop. Dat was ook wel ja. iets poparts weer... wat hij dan in de muziek verwoof. Ja, nee, het is natuurlijk beeld, hè? Die man was geobsedeerd door beeld, door hoe en uh, door hoe de media werkt en probeerde dat te combineren. En ja, wat ook belangrijk is om te weten is dat hij, hij was van huis uit een illustrator. Dus uh, hij, hij, in die tijd werden heel veel advertenties nog in oude bladen geschilderd. Er waren geen foto's maar schilderijtjes zeg maar, tekeningen. Ja. En hij heeft nog wel schoenreclames gedaan voor de Vogue en dergelijke. Grappig. En hij hangt nu dus in het, uh, in het net geopende stedelijke museum. Um, ga je nog een keer rustig kijken? Want vanavond was je dus bij de opening van het Stedelijk Museum. Ja, ga je nog een ja. keer op je gemakje? Ja, ik denk dat ik iedere week even naar binnen stap. <laughs> het is mijn favoriete museum. Ja. En uh, het is, wat, wat misschien niet iedereen zich realiseert is, is dat moderne kunst onvoorstelbaar toegankelijk is. Dus het is eigenlijk veel toegankelijker dan klassieke kunst. Ja, ja. Dus als je het Stedelijk binnenlaat, het is één groot avontuur voor iedereen. Je wordt niet, niet gehinderd als je geen kennis hebt. Je moet gewoon binnenlopen en over je heen laten komen. Nou, dat is eigenlijk het allerleukste. Fijne nacht nog, Jury. Uh, en ik ga uh, natuurlijk even de Velvet Underground draaien. En dan ook met Nico erin, want uh, het is de uh, Sunday morning. Het is natuurlijk ook al bijna zondagmorgen. Dankjewel dat je okay. mocht bellen. Fijne nacht. Okay. Ja, graag gedaan. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling. Outside. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around. Car. It's nothing at all. So Sunday morning. Ja, het, is, het, het is een beetje zo de twilight zone. Ja. Het is half vijf. Het is eigenlijk voor mij is het nog zaterdagnacht, maar het zou zomaar zondagmorgen kunnen zijn. De Velvet Underground um, hoorde je met Sunday morning. naar aanleiding van uh, Andy Warhol, waar, uh, waar Lou Reed goede vriendjes mee was. En het stedelijk museum wat vandaag is open is gegaan. Ik uh, vroeg je in het begin van het uur om te bellen met jouw plaat van de avond. En dat, uh, dat deed Dick naar 0801121. Dick, Goede nacht, jongen. Um, jij hebt een plaat naar aanleiding van wat je hebt gezien op tv vandaag. Ja, dat ja, was eerder op deze avond. Was Er een documentaire over uh, Freddie Mercury op tv op Nederland 3. Ja. En ik was vroeger eigenlijk ja, altijd een enorme fan van, uh, van Queen. En dan zie je al die platen weer voorbij komen. En ik luister daar niet meer zo veel meer. Nee. Maar dan moet je toch op de weg terugdenken aan uh, de tijd dat je dat allemaal uh, luisterde. En hoe kom je aan die liefde voor Queen? Want, want hoe oud ben je? Ik ben 24. 24. En je hield er, nou ja, laten we zeggen, vroeger van, zeg je, dus tien jaar geleden. Waar kwam die liefde vandaan? Ja, dat is een beetje wat er met de paplet wordt ingegoten. Als we vroeger uh, met vakantie gingen of naar familie gingen, gingen, met de auto, er hadden altijd cassettebandjes. Uh, Ken je nog cassettebandjes? Zeker, ja. ja. <laughs> Overgenomen van, van cd's. Dat is dan toch een beetje de plaatjes van je vader. En um, ja, ze worden gewoon met de paplepel ingehouden. Dus elke keer op vakantie, wat je zegt, naar familie, ging dat bandje er weer in. En dan kwam de hele Queen Riedel voorbij. Ja, precies. Het was of dat, of bouwde Weinig de groot. Ah, en, wat, wat, ja. en jij was meer fan van Queen dan? <laughs> Uiteindelijk heb ik dat wat meer vastgehouden, bouwde wij de groot, ja. En toen hoorde je dat dus elke keer. Ging je dat dan ook op je kamer luisteren dan als je weer terug was? Of als je naar school ging op de fiets? Um, soms wel, soms wel. Maar zeker sinds ik uh, 13, 14 was. En dat ik dat toch wel vaker ging, uh, ging luisteren. En dan dat je ook een beetje geld in besteden. En dan kom je in een cd winkel En dan zie je dat die cd's allemaal niet zo heel duur meer zijn. Ja. En dan nemen ze eigenlijk allemaal mee naar huis. En uh, het is een beetje weggeëpt zeg je de liefde. Maar hij werd weer aangestoken door, uh, door de documentaire op Nederland 3 vandaag op, op tv. Wat vind je zo... Oh, Dick, ben je er nog of niet? Ja, ik ben er nog. Oh, ja, ik, ben ik, ik hoorde wat rare telefoon maar Ja, wat, ik ook. Wat vind je zo mooi aan Queen? Wat vind ik zo mooi aan Queen? Um, dat is lastig om uit te leggen, ja. Van de hele algehele band natuurlijk. Uh, de stem van Freddie, ja. de gitaarstel van Brian mee, zijn zelfgemaakte gitaar met die karakteristieke sound en um, de bombastische uh, karakter van de, van de nummers, wat er zo tussen zit. Ja, moet ik verder gaan? Het zijn prachtige parels die hebben gemaakt. Ja, ja, ik heb dan ook een stukje van de documentaire gezien vanavond. En ik was. Uh, Kijk. Die, die Freddie Mercury is al. Ik, ik dacht al dat het altijd een beetje een stille jongen was. En een beetje. Nou ja, gewoon op de, op de achtergrond, behalve dan op het podium. Maar ook daarnaast. Ik zag, een, ik zag een paar stukjes over dat hij. had hij een vriend, een, een of andere paal of zo. En dan ging hij dan heel veel mee de club in. en Met, met, met, met drank en met coke. En hij leefde er, ja. er best wel op los. Ja, je had best wel met een. kunnen stappen, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Je moet er wel uh, oppassen voor je achterste, maar net uh, hebt volgens wel leuk met hem kunnen feesten. Ja. Hey Dick, dankjewel dat je Queen uh, hebt aangevraagd. En, en welke, ja. welke wil je van de horen? Uh, don't Stop Me Now. Laat het laatste plaatje, dan ga ik ook slapen. Nou, slaap lekker zometeen en uh, voor het slapen we nog even Queen met Don't Stop Me Now. Thanks man. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. the world. voor het rookmomentje, zo midden in de show vind ik dat uh, lekker om eventjes een sigaretje te roken, eigenlijk wat je normaal ook doet als je uh, gewoon aan het werk bent, even een rookpauze je, en naar het dakterras van Radio 1, jezus, het koud. Het is nu wel echt uh, officieel uh, herfst aan het worden zeg. En uh, Op het dakterras krijg ik een vuurtje. Mm. Dankjewel, wat doe jij hier op dit tijdstip? Weet roken euh, ja, en een kopje koffie drinken ook. Ja. Ik zei het net, het is koud, maar gelukkig... Ja, dat, ik, ik had het vorige week er ook over. Ze hebben hier warmte lampen. Ja, crazy, hè? Pak ja, cool. uh, uh, yeah. ik heb even een stoel erbij. Het is wel, het is wel altijd, als, als deze periode van het jaar aanbreekt... dan besef je wel, althans dan heb ik altijd een week lang... dat ik even denk van oh, misschien toch maar niet roken. Ja, baal je daar dan van? Ja, best wel. En wat doe je dan? Wat besluit je dan? Uh, ik ben onlangs nog twee weken echt wel gestopt. Maar ja, dan, meestal dan, bij het uitgaan dan vind je het toch wel weer lekker. En dan ben je thuis. Ik, ik woon nu ergens waar ik thuis ook niet meer mag roken. Dus dan moet ik ook in de deur uit. Balkon op. Dus, uh, dan, ik rook wel minder dan, moet ik zeggen, hoor. Ja, in dat opzicht is het rookverbod ook wel goed. Omdat je... Uh, ik ben Frank, trouwens. Hey, daar zit. Ach, nou. Omdat je dan um, ook veel minder rookt. Ja. Omdat je gewoon, nee, nou ja, wat je zegt, moet je naar buiten. En zeker nu het is koud, en dan denk je toch van: ah, oh, ik blijf liever binnen zitten met mijn biertje. Ja. Ja, en ik vind ook wel um, in veel discotheken, waar ik overigens helemaal niet zo heel graag kom. Maar dan heb je zo'n aparte rookruimte ja. En dan, dat is Stinkie, wel... joh. ja, maar het is wel zo'n lekker. Het is tussen uh, al die gekke wel even een soort sociaal momentje of zo. Even even oude hoeren en. Uh... Ja, maar ik vind dat wel echt het, het minst fijne aan roken. Die rokersruimtes, hoor. Het, het stinkt er sowieso heel erg. Rook stinkt sowieso. Maar het is ook echt altijd hutje mutje staan en een beetje benauwd. In Paradiso in Amsterdam, in die, in die poptempel. Ja, die, die is ruk. Maar ja. Tivoli in Utrecht, dat vind ik een hele fijne rookruimte. Ik weet niet. Gevoelsmatig voel ik me daar altijd wel op mijn plekje of zo. Hoeveel rook jij op een dag? Ik doe meestal twee dagen met één pakje. Althans, dan koop ik hem bijvoorbeeld op dinsdagochtend... en dan is hij woensdagmiddag wel... Uh, woensdagmiddag, woensdagavond is hij dan wel op. Uh, ja, zoiets. Maar ja, er zijn ook van die pieken dat je... Uh, uh, op een festival of wat dan. Ik, uh, ik heb vorige Lowlands op een gegeven moment echt twee op een dag gehad. Ik... Twee pakjes? Ja. Yeah. <laughs> maar ik kan ook twee sigaretten op een dag roken. Dus het gaat een beetje met uh, op ups en downs. En wat uh, zijn halverwege sigaretten? Ik althans, jij hebt nogal iets meer. Nou, niet zo hele vroeg Nee. En toch zoveel roken dan op zo'n festival. Er gaat een tijd in zitten, joh. Ja. Helemaal geen tijd om wentjes te zien. Wat doe jij meestal uh, tijdens het roken? Ook zoals nu? nu. Nu zit jij hier op het rookterras. Kom ik aanlopen en praten wij. Maar wat doe je normaal? Uh, nou, ik heb een heel mooi balkon. Uh, ik heb er zelfs drie, <laughs> uh, maar die kijken alle drie op. op uh, de ene kijkt op een park uit en de andere uh, uh, ja op gewoon op mooie, op mooie flats. Dat is dan. Ik, ik mag graag naar buiten kijken uh, of even met mijn telefoon klooien of ja, weet ik veel eten, drinken. Doe je dat tijdens het roken? Nee, nou, eten niet trouwens, maar ja, ik vind het is wel een ritueeltje om s morgens met een, een kop koffie even een sigaretje. Is dat je ontbijtje? Ja, ik moet zeggen, ik, ik, uh, ja, vaak, vaak eerst dat en dan een broodje of weet ik veel wat. Het wel echt met die gore smaak van koffie en sigaret. En dan, dan kan er eventueel nog wat bij. Ja. Het is ook wel uh, een sociaal ding, heb ik altijd. het idee. Ja. We hadden het net al over die rokersruimtes, dat je toch even gaat praten. Ja. Dat je even inderdaad die rust hebt in een, in een discotheek bijvoorbeeld. Maar ook uh, bijvoorbeeld op je werk, ga je toch even met je collega's en heb je ook wel over werk tijdens, tijdens die rookpauze. Maar je hebt het ook wel gewoon over het weekend, over, over ja, het weer. Daar hebben we het ook al over gehad. Het is ook wel even... Je leert je collega's bijvoorbeeld wel beter kennen. Ja, hoe het met de kinderen gaat. <laughs> ja, nee, dat is absoluut waar. Ja, je, je, je bent nooit alleen als roker. En uh, uh, dat zorgt altijd wel inderdaad voor gesprekken. Uh, ja, dus daar heb je gelijk in. Zou jij uh, blijven meegaan met de rokers... ook als je bent gestopt met roken bijvoorbeeld? Um, nou, het stomme is... Ik ben bijna 22, maar ik rook pas anderhalf jaar. Dus die rookruimtes waren er al voordat ik rookte. En ik, was wel altijd, ik ging ook altijd mee uh, tijdens het uitgaan met de rokers. Uh, ja, omdat dat, nou ja, ik vind dat sociale... Even zo'n pauze, weet je wel. Even ouwe hoeren, even, uh, weet ik veel wat. En dan ga je weer naar binnen. En net zoals wat we nu eigenlijk doen. Jij bent ja. aan het werken hier bij Radio 1. Ik uh, moet zo weer... En mijn sigaretje is bijna op. Ik ga zo meteen weer verder met de show... Maar het is wel lekker dit eventjes. Zo even, ja. Ook omdat het, het is dus koud nu buiten. Maar het is ook wel lekker dat het... Uh, even die frisse lucht, een bakje koffie heb ik erbij. Heerlijk. Ja, ja nee. Het, is, uh, het, is, het, heeft, het heeft zijn nadelen en zijn voordelen. En wat voordelen Alleef, heeft zijn uh, nadelen. Om jou aan te halen. David, dankjewel, voor de, dankjewel. Frank. Het was gezellig. Voor het uh, onderhoud tijdens uh, het sigaretje. Mm. En uh, rook ze. En mm. ja, luisteren, hè? staring <laughs> Mooi, wat heerlijk om zo bijzonder te worden midden in de nacht. Bijna kwart voor vijf en dan Regina Spector met As op Radio 1. Nachtbrakers voor BNN. Um, en uh, ze zitten er nog steeds met vrienden hoor. Want, uh, want wij hebben het over mooie nachtverhalen, maar zij ook. Ze zitten nog lekker in de bar. En um, de Boyd's Bar van BNN, de prachtige BNN-bar. Even kijken waar zij het inmiddels over hebben. Boys bar. Ah, oh, dat vind ik wel echt heel geinig om te vertellen. Ik heb dus vorige week, heb ik met... Uh... Uh, met de met mijn buurvrouw, ik, uh, ben ik wat gaan drinken en um, uh, we werden smorgens wakker en we weten gewoon niet meer wat we, uh, wat we die, die, die avond gedaan hebben. want we, het moment dat wij dus zeiden van hoi hoi hoe is het, dat weten we nog. <lacht> en daar hangt het al op. En, ja alles vanaf daar tot aan. 7 uur s ochtends weten we gewoon niet meer. Waar wij hier samen. Nou gewoon? ja, we hebben dus mensen ge sms van. Waar zijn we geweest? Nou, we zien, jullie zijn daar en daar geweest. Jullie hebben daar en daar gedanst. Dus de mensen hebben ons weg zien fietsen. We weten het gewoon niet meer. Maar He. hoe laat ben je er tegengekomen? Hoe laat gesprekken jullie af? Uh, dat was om 11 uur en om half 2. Dat heb ik nog een biertje besteld, dat weet ik nog. Dat heb ik nog een WhatsApp gekeken. Van, ja, eigenlijk vanaf alles vanaf half twee. Maar wat de fuck beetje. heb je gedaan? Ik weet het niet. Maar wat heb je gebruikt? Nou, niks ook niet. Bro, nee, nee alleen gebruikt. bier. Nee, we hebben alleen bier, bier en wijn gedronken. Maar we weten het gewoon niet meer. Maar even, dus... hoeveel bier en ja, ja, we Ja, schijnbaar dus best veel. We waren ook best wel brak. Vanuit <laughs> ik, uh, ik was in uh, Jordanië. Ah. En daar heb ik in de woestijn heb ik, uh, geslapen. Buiten, onder de sterren. Ja, dat ja. is wel anders dan hier in Nederland. Dat is gewoon die, die sterren helemaal. Dat is, dat is echt letterlijk spezen. Dat is zo mooi om naar te kijken. En, liggen, en je, je hoort ook niets. Letterlijk niets. Het doet gewoon pijn in je oren. Helemaal. Zt. Die woestijnen, zo vet. Ooh. En een vallende ster gezien. Ja, Even hè? extra cheesy. Te wat maken. was je ja. wens? Oh, oh, wat was het? Dat moet je niet zeggen. Het nou, nee, nee, nee, uh, is dat niet uitgekomen Ah, Ajax. dan kun je het wel zeggen. Wat heb jij gedaan? Ik... Ja, mijn, mijn verhaal lijkt heel veel op dat van Thijs, want ik heb inderdaad zaterdag op een gegeven moment uh, besloten... zei jij maar... dat? Ja, <laughs> ja, ik, ja ik, ik, ik vond het dat die buurvrouw als al een baard had. <laughs> nee ja, wij gingen zaterdag eigenlijk precies hetzelfde. We gingen even een biertje drinken en uiteindelijk was ik om, uh, om half negen thuis. En ja, weet je van, vanaf half vier tot half negen heb ik echt een gat ook weer... Dus het gebeurt me gelukkig ja, vaker. Ja, echt best wel goed. Ja, ik, uh... ik weet niet of je iemand de film gezien heeft, uh, What, What Happens in Vegas? Ja, ja, ja. ja dat. Het moment dat je zegt, proost, weg. Ja, ik weet het begin van de avond nog wel. Dat is heel schappelijk allemaal, heel gezellig. Alleen het gaat bij mij altijd fout als ik, als ik shotjes drink. En dat dan, Ik kan er ook nooit nee tegen zeggen. Dus als ja. iemand dan zegt, joh, ja, leuk verkiel, ja, jekermeister, dan... Ben ik de eerste die opspringt om dat eentje te doen? De jongen je neven gaat. En ik ben God. ook de eerste die neervalt. Ja, dat kan ik ook echt niet. Nee, uh. Dus ja, ik, uh, maar ik heb gehoord dat het wel een mooie avond was. En uh, ik ben Het wel... is toch kut als je niet eens meer weet of het een leuke avond is geweest? Nou, ik weet het begin van de avond was heel leuk. <laughs> ja, ja, dat ik. Ik heb zelfs foto's in mijn telefoon. Oh, dat heb je wel? Ja. Nou ja, dat weet ik. Dat is nog het mom laatste moment dat ik nog enigszins nuchter was. Ah, ik heb het ook wel eens gehad. Ik heb een, uh, een wachtwoord op mijn telefoon. Die en die ik heb het ook wel eens gehad dat ik inderdaad de wc uitkwam. En iedereen was weg. En toen kon ik mijn telefoon dus niet meer in. Ah. En dan sta je daar. en dan ja, Het zijn maar vier cijfers. Dus je gaat het zo vaak proberen als je <lacht> wil. Maar het, het lukt gewoon niet. En dan zie je wel sms'jes binnenkomen waar je dus niet op kan reageren. <lacht> Ik heb, ik heb dus niks leuks gedaan, een treurig leven. Ik heb de hele Will Grace-serie gezien. Ik is hey. het ook als een leuke avond. Je oh, sure. wil nog steeds homo, of is het... Uh... Ja, ja, ja, ja. En Jack nog steeds de grappigste van het hele zooitje. Dus uh, eigenlijk precies zoals alle andere kinderen dat ik ze gezien heb. Nou, dat is vrij treurig. De verhalen van mijn vrienden uit Boyd's Bar. De ene die een filmpje kijkt, de andere die gewoon hele gaten heeft in zijn weekend. Ja, je kan je weekend op verschillende manieren indelen. Misschien lig jij wel heerlijk in bed al een tijdje te luisteren. En, uh, en heb je rustig aangedaan dit weekend. Of misschien kom je echt net uit de kroeg gerold en denk je van... we gaan nog ergens een afterparty houden. Je weet het niet, je weet het niet. Deze wil ik heel graag draaien. Dit is een, een reclame en vind ik wel leuk. En uh, dit, dit liedje zit eronder, luister maar. I am with you. So here's a penny for your thoughts, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me. A penny for your thoughts, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me. Walk in a hole in hands, you say you're mine, oh mine. Soon another face steals your eyes away mm, Well it's just a guessing game And I can't help feeling used Love shouldn't be so confused So here's a penny for your thoughts and A go for a kiss A dime. Tell me that you love me A penny for your thoughts A nickel for a kiss A dime if you tell me That you love me Ooh. People love to talk They say you're using me Though face to face you swear I'm the only one If I had a crystal ball ship was sinking if you're Het is te zoetsappig voor woorden, ik weet het. Maar het is, Die reclame is best wel leuk, maar door dit liedje eronder is hij nog leuker. Je hoort hem op, op, op de radio, je ziet hem op tv. Ja, ik vind het te gek. En ik ging dus eventjes een beetje zoeken, want ik, ik hoorde het liedje... en ik zing het dan mee als ik het gehoord heb. Het is dus eigenlijk een koffer van... Um, Adriana Romein en Roger Happel hebben het nu ingezongen. En het is een koffer um, uit de jaren tachtig van de R&B-groep Trafaris. Die heeft hem eigenlijk uh, uitgebracht. En uh, ze hebben hem nu gekofferd voor die reclame. A penny for your thoughts, ja. Ik vind het echt een heel schattig liedje. Ik word hier niet heel erg blij aangekeken. Luc zit al in de studio en die vindt het ook helemaal niks. Echt, echt helemaal niks. En iedereen op de redactie die, die zegt ook van... gast, zo zoetsappig, maar ik vind, het, ik vind het echt heel leuk. Luc, zometeen kom ik bij jou. Dan yes. gaan, um, gaan we ons cadeautje uitwisselen. Dat doen we nee. elke week. Maar eerst natuurlijk nog Joris en de liefde. Want uh, mijn nachtbraakverslaggever Joris... die gaat dan niet s'nachts op pad, maar vooral overdag. En dan gaat hij op zoek naar de liefde. En dat doet hij in een, in een winkelcentrum of in de kerk of gewoon op straat. En ook deze week heeft hij weer een prachtig liefdesverhaal. Joris en de liefde. Als ik zeg liefde, waar denk jij dan aan? Een maatje. En heb je een maatje? Half. Ja, we flowen. Flowen? Flow is... Ik heb echt zonde gekheid. Ik ben nog nooit van flow ja, dat, dat gehoord. Flow is half... Ja, je hebt geen relatie, je doet het wel met elkaar. Voor het gemak. En onder hoe, hoeveel weken flow je dan? Ja, als het kan. Zo vaak mogelijk. Maar ja, dat kan niet. Want we, je bent allebei uh, druk. En kinderen. En, uh... Ben je niet bij elkaar meer dan? Met die flow'er? Je... Nee, ja, nee, met die flow'er. Zit die flow'er naast je relatie? Nee, je flow't met iemand. Dat is dan... Ja, je, dit is geen relatie, nee. Maar waar is je man dan? Want je zegt dat je kinderen... Gescheiden, gescheiden. Oh, je bent gescheiden. gescheiden. Ja, ben Op een gegeven moment was dat klaar. Ik heb mezelf weggecijferd, drie jaar lang, en toen dacht ik, ja, nu is het klaar. Maar hoe lang kennen jullie elkaar dan? 14 jaar, 12 jaar getrouwd, 15 jaar samen. En dat begon al snel? Dat je jezelf weggecijferd hebt? Nee, wel wat ups en downs, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, nu is het klaar. Op een dag toen dacht je van ik pak mijn koffers. Ik ben weggegaan om, om, om rust voor de kinderen te hebben. En toen hebben we een regeling getroffen dat we ons de beurt de kinderen hadden. En hij ging niet mijn huis uit. Dus ik had zoiets, hij moet gewoon weg. Ik zorg voor de kinderen en hij gaat weg. En uiteindelijk heeft hij een vriendin gekregen en weggegaan. Maar werkt het al een hele lange tijd niet meer? Dit is nu, uh, ja, eigenlijk wel. Volgens mij zo oud ben je nog niet? 39, bijna 40. Maar dat is wel een hele moedige stap om dat te doen. Zeker als je kinderen hebt natuurlijk. Ja, maar als je op een gegeven moment... Uh, andere mannen gaat leuk vinden als je weggaat en je, je, je wordt nooit uh, als je terugkomt en zegt hoe was het dan was het leuk weet je als dat niet meer gebeurt dan is het niet goed en als hij niet je maatje is dan is het niet goed had je ja. ook helemaal geen seks meer met hem? Uh, goed maakt seks van zijn kant of van jouw kant of gezamenlijk? op een gegeven moment had ik er geen behoefte meer aan nee en terwijl ik heel sekslustig ja. Maar jij vond ook andere mannen leuk, die naar je kegels uitging. Nee, op een gegeven moment kreeg ik aandacht van andere mannen. En toen dacht ik, hé, hé, hé, dit is leuker. Maar waar zocht je dan naar? maatje. Die s'avonds een arm om je heen sloeg. Nee, uh... Ja, en die uh, begrip. Begrip, begrip is een heel goed woord. We hebben een zoon met uh, problemen. Ja. Autistisch, ADHD. En geen begrip. Beide kanten dus op? Ja, ja, ook wel, maar vooral naar mij. Ja opmerkingen... Er, opmerkingen of zo van ik dat jij het niet de goed de... deed? Ja, ja. Ja. Oh, ja, ja, ja, sorry. Ja, nee, maar goed, dat is toch heel heftig eigenlijk? Heel heftig. En vooral het verdriet ook van dat je dus een kleintje hebt, allebei samen. Een heel bijzonder kind, want het is geweldig jong. Alleen hij heeft zijn beperkingen en zijn, zijn sturing nodig. En, ja, en als ik die dan geef en hij niet, dan loopt dat spaak. Hij kwam achter dingen. Ja, oh, wat erg. Oh, ja, Neem maar goed erg. achter, wat ja. voor dingen kwam hij nee, ja, dan? Dat, dat, dat ik, dat ik, ik ben wel vreemd gegaan in huwelijk. En als je daar nu op niet, terug... Niet, niet ah, dat, maar wel, wel gebekt Of gezoend, hoe je het wil noemen. En als je nu terugkijkt, vind je dat ook dat wel juist? Nee, juiste... Niet, nee, nee, dat is ook niet hoe ik ben. Ik ben juist heel eerlijk en open en ik zeg alles. en Ik, ik wil alleen maar goed doen, ik wil alles goed praten. Ik ben aan een weegschaal, dus ik wil alles in harmonie. Ja. Dus dat was niet hoe ik ben. Dus dat was wel heel moeilijk, ja. En toen vervolgens, hoe ben je toen verder gegaan? Want je bent 39. Ja. Dus eigenlijk nog alle mogelijkheden. Je hebt natuurlijk wel een kind met twee beperkingen. Aan het vechten, ja. twee jaar aan het vechten. We zijn nog niet eens officieel gescheiden. Twee jaar aan het vechten. Nu is, nu is er wel rust. Maar waar zijn jullie over aan het steggelen? Uh, geld. Vooral geld. Het, het huis moest verkocht. Nou ja, noem maar op. En is dat huis dan inmiddels allemaal gebeurd? Ja, huis is verkocht. Dus nu is er wel rust. Nu is het goed. Maar nog niet helemaal. Maar hij gaat niet met mij om zoals ik het zou willen. Of zoals ik met hem omga, zeg maar. Wat, wat verwacht je dan van hem? Uh, dat hij dingen met mij overlegt en bespreekt. En wie neemt nu de leiding dan? Want het gaat natuurlijk waarschijnlijk over het kind. Ja, ik, ik neem de leiding, ik beslis alles. Maar ja, ze zijn ook altijd bij mij, dus dat scheelt. Dus om het weekend bij mijn papa. Je bent klaar met hem. Ja. Dan is het toch ook prettig dat je dan die vrijheid hebt van hem. Ja, oh ja, dat wel. Ja. Maar goed, dan hoor je op een gegeven moment op een dag vrijgezel. Dan ben je zo ja. lang bij elkaar geweest. Ja. En dan hoor je ook heel vaak van dat vrouwen enorm losgaan als ze 8, 39 of 40 zijn. Ja? Als een soort puberende meisjes weer uh, ja, op jacht puber, gaan. Ja, dat pubergevoel, dat, dat begrijp ik wel. Maar dan komt er dat je je vrij voelt en denkt van, nou ja, dat is het niet. Daar heb je niks aan. Maar heb je het wel meegemaakt even? Nou, ik heb wel even, uh, even, even geknald, ja. En toen op een dag toen dacht je bij jezelf, ja, nee, dus, dat even niet? niet. Nee. nee, want je wil... Je wil Iemand die er is als je, als je hem nodig hebt. Of iemand die even een arm om je slaat. Maar goed, nu ben je aan het flowen. Ja. <laughs> ja, en hij staat binnen. En hoe zit oh. het met hem? Heeft hij een relatie? Nee, oog gescheiden. Kindje, ja. Maar jullie hebben niet zoiets allebei van... We nee, we genieten van de momenten nu. Maar hoe zie je dat nu voor je eigenlijk? Niet. Gewoon, ik geniet. Ik kan zomaar. Ik pak mijn telefoon, ik kan iemand appen en uh, zeggen... Het... Maar dat wil ik niet meer. Dat heb geen nut. Ik heb geen gevoel, ik heb geen meerwaarde. Dan zoek je nu wel eens een keer die armen om je heen nog steeds? Want je bent nu aan het flow, maar zou je het liefst ja, eigenlijk een willen ja, hebben? ik wil wel meer. Ik wil wel meer. En of dat met hem is, hoop ik natuurlijk wel, want dat zegt een goeiert. Dus... Maar weet je, ik ben nog niet klaar met het afwikkelen. Ik moet afwikkelen en dan misschien dat het dan anders is. Komt goed. In schatje. de liefde. Komt goed, schatje. Promotie PC. Joris en de liefde, mooie liefdesverhalen uh, van de straat. En het, ja, het, de ene keer gaat het, is het een heel mooi verhaal, de andere keer is het een wat somberer verhaal. Maar het zijn altijd mooie verhalen over de liefde. Ja. Oh, hij zit er. Door. Ik ben zo blij <laughs> dat hij er weer is. Hij is een beetje ziekjes. Zo, so, ja. Yeah. En uh, vrijdag was je, zelfs even nieuw, was je heel kort op, op, op bij BNN maar, op ja, de zaak, want ja. toen ging je je bed in. Ja, ja, ik dacht ik moet vrijdag heel veel dingetjes doen voor, voor, voor start, voor het programma, maar uh, daarna dacht ik ik ga weer lekker bed in. Ja, waar gaat het zo meteen over? Het gaat uh, in eerste instantie over waar je vroeger voor spaarde. Dus waar je je spaarpot voor omverkieperde of kapot sloeg. Ja. En dat kan natuurlijk voor alles zijn, het kan voor, kan voor speelgoed zijn of voor snoep. Of, uh, ja. Nou, dat mag echt alles zijn. Dus 0800-121, dat is het onderwerp. Pokémon-kaarten, denk ik. Echt waar? Nee. Pokémon, ja? Ja. Dat was jij, jij, ben jij niet net iets te oud voor ja. Pokémon? <laughs> Want ik heb, ik heb nooit Pokémon gedaan, nee. maar ik ben wel een paar ouder jaar. Ja, Mij wel zes jaar, denk ja, ik. Ja, ja. Ik was, er, ik was er wel eigenlijk iets te oud voor, maar ik vond het heel leuk. <lacht> ik heb ooit een keer een Pokémon... Ja, we vorige week had je het over stenen. Toen, ik, toen dacht ik, zat ik terug in de trein. Toen zat ik naar je te luisteren, natuurlijk. Ja, uiteraard. En toen uh, heb ik, ik heb een keer een Pokémon-kaart gestolen ook. Hmm. En daar voelde ik me toen heel schuldig over. En die heb ik toen wel weer teruggegeven. Ah, Oké, okay, heel goed. Maar voor Pokémon-kaarten spaarde ik. Ik heb een cadeautje meegenomen, Frank. Ja, ik ook. Oké, okay, ik mag eerst. Hè? Ja, want wat ja, doen eh. wij elke, elke week? Geven elkaar een cadeautje. Want we geven als het ware een beetje het stokje door. Ik, uh, ik heb twee uur radio gemaakt en zometeen. Luc ik ink twee ja. uur radio met start. Ja, ik heb een heel stom, heel ja, lullig, zie... makkelijk cadeautje. Ja. Pak je zakdoeken. Ja, ik baal er echt ik... een beetje van. Waarom dan? Nou, vertel me. Nou ja, omdat ik zeker weet dat je binnenkort een keer ziek gaat worden. En dan is, ik weet hoe het is om, als je ziek bent, om dan uh, hier te zitten. Misschien ben je al een beetje snotterig. Ja, zeker. Ik ga ja. meteen mijn neus even zitten. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja, ja. Ik meen het al te horen. En ik weet hoe het is om, als je ziek bent, <tossimus> uh, als, je, uh, als je dan uh, je programma moet presenteren. Dat is helemaal niet zo heel erg leuk. Nee. Dan later kik je wel weer op, omdat je gewoon lekker, aan, je zit lekker en zo. Maar echt, als je moet beginnen, niet zo heel erg leuk. Dus, uh, koester ze. Ja, en mijn cadeautje sluit daar dus een beetje op aan. Oh. Hé, hey, kijk eens, aspirintjes. Ja hoor, twee oh, die paracetamol. Kan al, die kan ik wel gebruiken, zeg. Maar ben jij, gebruik jij medicijnen zoals paracetamol? Paracetamol, ja. ja. Niet echt wel heel erg hoor. Ik ben niet zo'n... Als een beetje hoofdpijn doe ik het nog niet. Ik heb het vandaag wel gedaan. Ja? Katertje. Ja, ja. Okay, dat doe ja. ik. Maar, maar heel veel mensen zijn er tegen. Ja, maar ik ben daar niet zo per se tegen. Nee, ik ben uh, Paracetamol eerder dan ibuprofen. Dan Ipro, Ibuprofen, van. ja, ja dat maar dat een... is pittig, toch? Oh. Ja, en dat is volgens mij ook zo slecht voor je maag, zegt iedereen ja, ja, altijd. Ja, absoluut. Dus, dus dat gebruik ik dan niet, maar Paracetamol kan maar goed Maar ga gebruiken. je hebt er al eentje uitgepakt? Nee, ik ga nu ik ga nu, okay. nu, eentje pakken. Maar ga je hem ook nemen meteen al? Mag bij koffie? wel, toch? Ja, ja, ja, als je maar iets vloeibaars hebt. Nou, heb jij nog 7-Up? Ja. Thanks. Ja, ja, want ik denk, je kan het wel een beetje gebruiken. Zo, je moet nog uh, je moet twee uur lang start maken, wat een energiek programma is. En als je een beetje ziekjes bent, als je een beetje aan het kwakkelen bent... Ja, ik had ook een beetje, een beetje hoofdpijn al. Heb je ook koorts? Ben je ook Ik kan, was een beetje koortsig, ja, maar het valt wel mee weer hoor. Wat het doe je als je ziek bent? Erger. Ik ga lekker in bed liggen. Filmpje kijken? Ja. Sigretjes roken. Nee, nee. <laughs> <laughs> dat ga ik wel eventjes doen nog. Want uh, het zit erop, nachtbrakers voor deze week. Uh, volgende week ben ik er natuurlijk weer. Dan kan je gewoon uh, weer komen luisteren op Radio 1. En zometeen gaat hij door hoor. Luke Ikking met een hele frisse start, ondanks dat hij een beetje ziek is, gaat hij gewoon bam. <totstuken>